jong met het NOS-journaal. Verzekeraars die een hogere verzuimpremie rekenen... ...als bij een bedrijf vooral vrouwen werken, discrimineren. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens... ...in een zaak die was aangespannen door een koffietent. Daar werken alleen vrouwen en de verzekeringspremie... ...bleek per maand een paar honderd euro duurder... ...dan wanneer dat mannen zouden zijn. Verzekeraar Achmea stelt dat dit mag, omdat het gemiddelde ziekteverzuim bij vrouwen hoger is dan bij mannen. Maar het mensenrechtencollege vindt dat gelijke behandeling zwaarder weegt. De uitspraak is niet bindend en Achmea wil nu een gesprek met het college en andere verzekeraars. De publieke omroep wil meerdere tv- en radiozenders schrappen. Het gaat om NPO Campus Radio, NPO Soul Jazz, NPO 2 Extra en BVN... de tv-zender voor Nederlanders in het buitenland. Bij elkaar verdwijnen daardoor 80 arbeidsplaatsen. De NPO zegt zich zo voor te bereiden op structurele bezuinigingen vanaf 2027. Meer vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of stalking... krijgen een alarm als de dader in de buurt is... De proef die loopt in onder meer Rotterdam en Den Haag... wordt nu ook uitgebreid naar Amsterdam. De vrouwen krijgen een soort sleutelhanger met gps... en die staat in verbinding met de enkelband van de dader. Wanneer ze dicht bij elkaar zijn... wordt de vrouw door de reclassering gewaarschuwd. Kickbokser Badr Hari heeft een werkstraf van 24 uur gekregen... voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. Dat bevestigt het OM na een bericht van het parool. Ook krijgt Hari een contactverbod opgelegd... en moet hij een schadevergoeding betalen... De vechtsporter mishandelde zijn ex-vriendin meerdere keren, ook waar hun kinderen bij waren. Eerder werd Harry tot een celstraf veroordeeld voor een aantal geweldsmisdrijven in het Amsterdamse uitgaansleven. Het weer vanavond en vannacht droog met opklaringen, minimaal tussen 13 en 16 graden. Morgen zonnig en met een matige zuidenwind wordt het dan 24 tot plaatselijk 28 graden. Zaterdag ook nog warm, daarna lichtwisselvallig en weer een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.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 Hem ergens niet meer op Spotify staan. Zag ik vandaag. De jarige Tobias Bader, dat dan weer wel. The Cards We Draw. Welkom bij deze alternative fm van deze donderdag. 18 september, jazeker. Uh, the Cards We Draw. En de stem die je erbij hoorde was: van, jawel, Mariska Lialing. De dame achter, Von Vee. Ja, uh, wat uh, de duistere reden is waarom Tobias Bader dat nou van de streamingsplatform heeft gehaald... dat is mijn raadsel, maar hij is wel jarig en daarom dacht ik, we beginnen ermee. Uh, er is uh, wel iets nog meer aan de hand, want er is er nog een jarig, daar kom ik zo direct op. Uh, en dat is een collega van mij en de hoofdmogend mensen vanavond... die zit achter in het uh, programma, want wij hebben de nieuwe single van Alaska en die komt... Zo rond, nou wat zal het zijn... 10 voor 10 zo'n beetje komt hij voorbij. Want daarvoor heb ik een uitgebreid gesprek. Kom er bijna niet uit. Zo enthousiast ben ik er eigenlijk over. Met de heer Frank Bond. Die is vanavond te zien trouwens... in Medusa, als ik het wel heb. Samen met Jacob D. Edward. Dus als je nog ergens naartoe wil... dan moet je nu gaan, want anders ben je te laat. Dat zeggende ga ik ook weer verder... met wat we dan nog meer doen in deze uitzending. We gaan praten met Wolfgang... De voormalig winnaar van Mooie Noten 2024. En hij komt ook naar de studio live. Wel te verstaan, niet nu, maar uh, in november komt hij spelen. Dus dat uh, gaat dan in de nabije toekomst gebeuren. Dan in het tweede uur is er ook nog een gesprek. En wel met Donja Meijne. Zij is beter bekend als Wabi Sabi. En daar is ook nog wel wat over te vertellen. Maar dat doe ik in uurtje nummer 2 en in uur nummer 3 natuurlijk. De hoofdmoot van vanavond, de heer Frank Bond uh, van Alaska. Die, uh, ja, waar ik mee uitgebreid uh, gesproken heb. Omdat de aanleiding is, de nieuwe single van Alaska. Na zeven jaar weer een nieuwe single en die ga je straks horen. Uh, dan ook nog nieuwe singles, maar die ga ik uh, geleidelijk aan tijdens deze uitzending noemen. Dit is er één die is al uitgebracht, maar ik vond het wel leuk. Uh, die vloog aan in uh, de mailbox van 3 voor 12 Noord-Holland. En zoals je weet ben ik ook hoofdredacteur daar. Dus het leek mij ook gepast om die bij Alternative FM te bedden te brengen. Dat is Luna de Veer en dat nummer dat heet Turbulentie. Duizend meter hoogte, wolk voor wolk vliegt voorbij. Hoog boven de bergen zie ik één ding voor mij. Ik ren over de planken, het paradies op de melkweg. Duizend mensen dansend, het voelt bijna echt. Tot het begint te stormen, de twijfels slaan toe. Ga ik dit ooit bereiken? Ben ik wel goed genoeg? Is die turbulentie, die speelt met mijn hoofd? En draait op een frequentie, waardoor ik even niet geloof? Is het goed wat ik doe, is dit wel paard? Eén keer dat gouden album. Eén keer bij de beste zangers. Eén keer een single met alleen klok en in zijn voorprogramma. En dan begint het weer te stormen. De twijfel slaan toe. Ga ik dit ooit bereiken? Ben ik wel goed? Ik heb geschreven, doe ik er hier stevig vast. Want de boel hierboven begint opnieuw te shaken. Mijn hobby loopt uit de hand. Waarom, waarom doe ik dat nou zo verpak. Ik... Ik ben wat maar zo goed om ik Ze voelen zich beleefd, met dingen die ik doe. Doe, doe, met dingen die ik doe. Maar ik pak mijn met dingen die ik doe. Doe, doe, met dingen die ik doe. Ze kunnen niet tegen, maak maken ze moe. Moe, moe. Ik zeg mijn wife in voor geprapper, nou gaat het naartoe?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 In een foute situatie het is goed verloop Je krijgt niet alleen boze, maar ook goeie oog Ik ben geen patsen, lieve schat, maar gooi mijn blouseje open Pracht kwaliteit, ga ergens anders, maar je troeven koop Ze zich toch met dingen die ik doe Doe, doe, met dingen die ik doe Maar ik pak mijn peper, met dingen die ik doe Doe, doe, doe, met dingen die ik doe Ze kunnen niet tegen, we maken ze moe Moe, moe Ik zeg m'n wifi, even kappen, nou, we gaat dit naartoe M'n nou, waar gaat dit naartoe ja, de voormalige buurjongens voor mij. De heren zingen hier eens dingen die ik doe. Daarvoor hoorde je de weer met de Turbulentie. Nieuwe single van Annabel mensen. Morgen komt die uit. Dat nummer dat heet Bang in het Donker. Het gaat goed met mij. Maar ik ben nog bang in het donker. Ik verlies me. Ik duw mezelf weer naar onder Ik fluister Bang dat ze mij kunnen horen Ik luister als verstand verloren Bang voor de monsters zijn onder mijn pet En het spookt in de kamer, het licht aangezet omdat ik niet wil vallen, omdat ik niet wil vallen. and found out we got stuck in a roundabout Was hij bij ons in de studio, deze Mezis? Toen was hij meer een, uh, had hij meer een dienende rol, omdat hij Shoe uit de brand heeft uh, geholpen met uh, wat aanvullende vocalen. Uh, die single die heet uh, Low Fire. En uh, daar is ook nog wel wat bij te melden. Want Low Fire sluit aan op een lopende luciferdooscampagne. Waarbij hij glinsterende gouden luciferdoosjes met handgeschreven briefjes uitdeelt. En dat is een symbolische daad om het vuur brandend te houden. En het vonken van hoop te delen met vreemden. Want hij is zoals bekend iemand die in afwachting is of die hier in Nederland mag blijven. Want hij is een gevlucht... Hij is gevlucht uit Iran. En dat uh, was niet zo'n bepaald pretje. Kijk even op de website op altfm.nl. En dan zit er ook een link in naar een uh, programma. Podium 107 genaamd. Gepresenteerd door Maarten Verduin. En die is ook jarig. Ja zeker, die is ook jarig. Dat is de tweede jarige van vandaag. En daar uh, vertelt hij over bijvoorbeeld dat bestaan uh, in Iran. En hoe hij dat land is uitgevlucht. Dus dat uh, is dan de reden waarom ik die link... ...in dat bericht heb geplaatst. Dus dan weet je ook uh, hoe dat zit. Uh, daarvoor hoorde je Annabel met... Uh, ...in Bang in het Donker. Dat is haar nieuwe single, die komt morgen uit. Geldt ook voor deze dame. Want uh, dus zij komt uit Brabant. Daar waar ook de geboortestreek is... ...van Dolce Berger. Die kennen we ook. Maar, uh, en dat is ook nog meteen... ...een overeenkomst. Want de twee... ...maken country. En Kimmy June doet dat ook. En haar nieuwe single, die komt morgen uit. En dat nummer dat uit Leo.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 Van Kimmy Joon, die kwam bij mij ook aanvliegen, ook weer in die rol van 3 voor 12 Noord-Holland. Maar uh, ja, jammer voor Kimmy Joon. Zij komt dus uit Brabant ja, en dan uh, moet ik toch even een beetje optreden... als een soort mens van uh, schoolmeester en zeggen van... ja, sorry, maar we hebben ook een 3 voor 12 in Tilburg... en daar moet je dan uh, je verhaal in dienen. Dus dat is een beetje het, uh, het verhaal van Kimmy Joon. Uh, maar we nemen natuurlijk uh, de single mee... maar we gaan ook natuurlijk wat aandacht besteden... door berichten rondom Kimmy Joon hier te delen op uh, de website. Die website hebben we natuurlijk niet voor niks... Een gesprek opgenomen eerder deze maand... namelijk met Wolfgang. En voluit heet hij Wolfgang Wildemann. En hij is de winnaar van Mooie Noten 2024. Nog mooier nieuws is dat hij ook naar deze studio komt. Niet nu, maar wel op 20 november. Want hij gaat een aantal nummers laten horen. We beginnen met For Someone Like You. En daarna komt het gesprek gevolgd door Bruises. Searching Telefoon hebben wij Wolfgang. En hij is de winnaar van Mooie Noten 2024 geweest. Uh, Wolfgang, hallo. Hi. Hi. Uh, het heeft even geduurd voordat, uh, voordat je het materiaal aan het uitbrengen bent. Maar dat is dus afgelopen zomer gebeurd met For Someone Like You. Juist, yes. yeah. ja. Ja. Uh, je hebt er wel de tijd voor genomen om eventjes gewoon met de deur in huis uh, te vallen. Ja, nee, uh, inderdaad. Nee, ik... Um, ah, ik had natuurlijk, uh, toen ik begon dat was uh, een hele bijzondere ervaring. Ja. En mooie optredens en, en, en alles. Um, maar ja, het is niet uh, eigenlijk dat er se se enorme magie achter zat of zo. Ik heb, uh, uh, ik heb die nummers uh, gemaakt en uh, ik weet niet... Het voelde wel op het, soort, het, voelde als het juiste moment om... Uh, mee te beginnen om ook gewoon wat dingen op uh, internet wat gewoon makkelijk toegankelijk is voor mensen om te luisteren uh, te zetten. Ja, voor uh, Someone Like You is het een echte, ja, is een heel rustig nummer, maar Bruce is daarentegen, dat is weer uh, totaal iets anders. Ja, nee, zeker. Ja, uh, uh, heb jij ook voorbeelden, muzikale voorbeelden? Uh, ja, heel veel uh, eigenlijk. Ja. Uh, ik uh, raak heel makkelijk geïnspireerd of iets heel vet vind. Voor mm -hmm. um, Someone Like You, daar hoor je verschillende invloeden ook wel in terug. Daar hoor ik wel Coldplay, uh, YouTube wellicht in qua sound en feel een beetje. Yeah. Um, maar ja, op het moment ben ik bijvoorbeeld... Ik, uh, nou, dat, daar luister ik toen uh, in die tijd veel naar. Op het moment uh, luister ik heel veel Radiohead uh, nou, dat hoor je niet per se terug in de afgelopen twee releases, maar uh, je ziet meteen terug in de nummers dat dat ook weer uh, duidelijk blijkt dat er uh, inspiratie uh, uh, is. Ja. En dus uh, voor dat laatste nummer, Bruises, dat um, er is een nummer Flags van Coldplay, daar lijkt het, uh, nou, het lijkt er niet op, maar als je weet dat het daardoor geïnspireerd is, dan je die connectie wel uh, leggen. Ja. Nou ben je nog uh, vrij jong. Mm -hmm. uh, volg je ook een muzikale opleiding? Uh, dat heb ik gedaan. Ja. Uh, een tijd, twee jaar lang. Ja. Uh, de IPA, het, uh, dat is uh, de Young Pop Academy. Uh, uh, en dat is een soort vooropleiding. Ja. Voor het Consortium. Ja. Uh, voor jongeren. Daar zat ik een tijd. Uh, daar ben ik wel van afgegaan inmiddels. Ehm... Uh, omdat het voor mij toch niet helemaal werkte. En uh, dat zal vast voor anderen anders uh, zijn. Mm -hmm. Maar uh, ik maak muziek toch wel heel intuïtief. En dat is toch iets meer uh, in methodes en theoretisch. En uh, dat werkte helaas uh, niet zo voor mij. Nee. Maar ik heb daar wel weer veel geleerd. Ik heb daar veel over productie geleerd. En ook hoe het is om in een band te spelen en zo. Dus ik heb daar zeker... Uh, interessante dingen opgepikt ook. Ja, en, en dan zeg je intuïtief. Uh, hoe, me hoe merk je dat? Hoe werkt dat bij jou, uh, intuïtie, uh, met, met muziek maken in dat opzicht? Nou, um, over het algemeen start ik uh, met een gitaartje of uh, een sint of weet ik het wat. Uh, en als ik het vet vind klinken, dan ga ik gewoon naar de slag. Uh, en zeker het uh, Nummer Bruce, is, uh, de laatste release. Die heb ik uh, qua nummer heb ik die in een dag uh, gemaakt. Mm -hmm. uh, het was uh, erg grappig eigenlijk wel. Ik uh, ging. Mijn plan was om een uh, zacht nummer op te nemen of een zacht, een, wat rustiger nummer. Uh, en toen uh, speelde ik uh, zat een beetje te klooien op die gitaar. En uh, toen hoorde ik opeens het gitaartje in. Toen dus dacht ik van, oké okay, vet, ik neem het even snel op. En dan uh, ga ik er later wel mee aan de slag. En toen uh, ja, ik, uh, ging het gewoon langzaam, kwamen er dingen bij. En toen dacht ik, oké okay, nou, dan zet ik er ook een drum onder. En zo is eigenlijk langzaam dat hele nummer tot stand gekomen. En toen heb ik uh, een paar weken later extra afgemaakt en ingezongen. Um, en uh, het is dus ook uh, de zang en alles is dus op een iPad uh, ...maar ik opgenomen is het ook... Allemaal, als, het, uh, ...als het werkt, dan hou ik het erin. Zo ja. uh, zie ik het een beetje. Ja. En, uh, ja dus qua intuïtief, het gaat gewoon... ...als het vet klinkt, laat ik het erin zitten. En uh, ja, gewoon totdat ik het idee heb... ...dat het uh, de beste versie is van de Ja. Is dat ook een beetje terug te voeren... ...op uh, bijvoorbeeld het overtuigen van... De mensen die bij jou uh, moesten kijken of jij heel goed die mooie noten tot een einde wist te brengen. Want ja, uh, die win je ook in 2024. Wacht, sorry. Uh... Ja, de, de vraag is, uh, van, uh, je vindt iets vet. Uh, je, maar is die overtuiging die, die je dus hebt in je muziek? Had je dat toen ook toen je op het podium stond in het Vondelpark tijdens de finale van Mooie Noten 2024? Want ik ga er toch vanuit dat er mensen die jou... Uh, moeten jureren van, nou, die gozer, die kan er wel wat van. Nou, ja, uh, zelf, ja, ik vind optreden zelf echt uh, heel erg leuk, zeker als het een hele mooie optreden zijn. Mm -hmm. um, dus, ja ik, ja, ik ga ervan uit dat ik dat op een manier uit, uh, in ieder geval. Uh, maar ik kan me herinneren, je kreeg juryrapporten uh, bij Mooie Noten, elke keer na een optreden. Ja. En, eh, uh, een van de juryleden in de finale, yeah. uh, ik ben helaas even de naam kwijt, maar die, uh, uh, die zei dat uh, ik ook mede had gewonnen omdat ik met enthousiasme het podium opstapte. Dus op zich, in dat opzicht, het is wel, ja, ik, ik denk, ik denk het wel dat dat terug te zien ook live uh, is. ja. Yeah. Uh, die mooie noten, die is uh, geweest. Uh, wat heeft het voor jou nog verder opgeleverd... nadat je die finale had gewonnen? Uh, Na nou, hele goede contacten natuurlijk. Mm -hmm. Dat uh, heb ik sowieso. En uh, die hele prijs is op zich ook wel iets... Uh, ja, om trots op te zijn toch. Het is toch wel... Als je dat uh, natuurlijk... Uh, als je zegt, ik heb mooie noten gevonden. Het is toch wel een... Uh, ja... Ja, het is toch wel iets moois. En uh, ja, ik heb nog een release show. Mm -hmm. uh, of release show, wat zeg ik? Een, uh, een nieuwjaarsshow. Ja. Uh, had ik, uh, mocht ik doen uh, in de Melkweg. Ja. Dat uh, is een soort theaterachtige zaal ook. Uh, daarbovenin. Ja. Uh, daar mocht ik uh, spelen. En uh, nou, dat was ook uh, heel erg vet. En uh, ze zijn altijd... Ja, Grap heeft altijd gezegd... Je hebt nog optredens en die mag je inzetten wanneer je wilt. Dus als het uh, daar tijd voor is, uh, dan heb ik die uh, ook nog. Dus, uh, en opname-tijd gehad. En uh, ja, ja, optredens, studiotijd. Ja, en vooral, denk ik, kennissen. Dat is uh, toch wel heel mooi. Ja, uh, dit telefoongesprek voeren we dus nu ergens in september. Maar er komt ook een moment dat je bij ons nog langs gaat komen, want dat heb je ook besloten. Ja, heel erg leuk. Ja, uh, uh, hoe, hoe uh, ga je daar naar uitkijken? Uh, uh, wat ga je eraan doen? Uh, nou, ik. Uh, nou, rond die tijd. Uh, release ik ook weer. Ja. Uh, dus. Mijn plan voor nu is om dan. Uh, uh, die nummers uh, te spelen. Ja. En. Uh, ja, daar ga ik gewoon voor oefenen. Daar heb ik er ontzettend veel zin in. En ik denk dat het een hele goede, maar ook wel belangrijke ervaring is om er weer bij te hebben. Dus daar kijk ik wel naar uit, ja. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, waar uh, kunnen ze jou vinden op het Wereldwijde Web? Ik kan me niet voorstellen, een mooie notenwinnaar van 2024 moet gewoon te vinden zijn op het Wereldwijde Web. Maar noem het toch maar. Ik uh, ben te luisteren op Spotify, je kan me vinden op uh, Instagram... Uh, bij Spotify sta ik gewoon als Wolfgang. Mm -hmm. En bij Instagram sta ik als Wolfgang Wildeman. Mm -hmm. uh, ik ben, ja, dat, dat is nog echt uh, in de. Die staat nog in stijgen een beetje. Maar ik begin nu ook langzaam op TikTok dingen te plaatsen. Dat is misschien voor jonge uh, mensen ook interessant. En verder ben ik op Soundcloud en dat soort dergelijke. Uh, uh, muziekplatformen ook wel te vinden. Uh, het zijn er best wel een boel, dus ik denk de meest toegankelijke zijn Soundcloud, uh, Spotify en er staat ook nog heel veel jong werk, maar toen was het team, dus dat is ook wel grappig uh, om te horen. Uh, dat staat nog op uh, Bandcamp. Maar ik denk het de meest recente werk komt allemaal op Spotify en Soundcloud en dat soort uh, platformen. Falling off course of a horse in a horse race I need to get up and keep my head up And go set up and get around to tumble down En dat was het gesprek met Wolfgang. Je hoorde Bruises. Aan het eind daarvoor hoorde je natuurlijk het gesprek. En voor Somebody Like You, dat was de, de eerste single. We gaan gauw verder, want deze is vorige week uitgebracht. Divya Coli, een stad van mijn gedachten. op de wolken, maar ze zijn heet. Je me vertrekt dan en je vraagt. Losse zal te zien zijn op zondag 21 dus dit weekend, in Sexton Sunday Sounds. En geen verkleeffeestie, daarvoor hoorde je dievergekolen met Stad van Mijn Verwachtingen. Bel met Wat Doe Je Dan? Nu alles is gezegd.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 was bel met wat doe je dan en dan heb ik over een gegeven moment ook iets daarbij uh, wat ik er even wat uh, wil vertellen want deze bel heet uh, voluit Isabel van der Wallen en ze komt een beetje uit de musicalwereld dus dan hoor je toch een klein beetje terug hoewel uh, deze, uh, deze single uh, dat leidt haar single in voor een EP, Nee, nee, ik moet het goed zeggen. De nieuwe single luidt het debuut-EP. Dat is hoe ik het moet zeggen. Een rouw en dansbaar nummer over verandering en veerkracht. Nou, dat heb je dus wel duidelijk kunnen horen. Uh, die single die is, uh, verschenen op, uh, die is afgelopen week verschenen. Maar er komt ook nog een, uh, een live video van, uh, van dit alles. En ja, zij heeft in, bijvoorbeeld in de Wisseloord Studio gewerkt... ...in 2020 aan haar eigen geluid. Nou, er is als je bijvoorbeeld haar op de Spotify gaat volgen... ...dan weet je ongeveer hoe het zit. En dan heb je ook een beetje het idee dat van... ...oh ja, er zit wel degelijk iets van een musical-achtergrond in. Terug naar vorige week, want um, Sue heeft er ook wat nieuwe nummers uitgeprobeerd. En dit is er een van, From Now On. En die sluit het eerste uur af. Live in a world where everything's certain, nothing to doubt, everything's planned, you just have to listen. Talking, and nobody's listening. and your silent childhood, you still recall. Time to learn how to listen to your own heartbeat. It's there all the time, but you don't hear its call. It's a sweet song, a voice from the past where the words bring you comfort and rest give you shelter in places where En dan is de tijd zo hoog weer gehaald. Want het uur is voorbij. Dus wat makkelijk voor de urenverwerking straks op de website. Zo werkt het dan ook al wel eens een keer. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur. Levi van